Ik vraag subsidie voor mijn zender. Dus ging ik bij ons naar het gemeentehuis. Ik klopte op de deur en zei: ik ben de Ik hoorde niets, er was dus niemand thuis. Toch stak een vrouw haar hoofd daar om het hoekje. Ik wil geld voor mijn creativiteit. Als zo'n schilder gliedert op zo'n doekje Geef mij maar duizend piek, dan ben je een beste meid Ik zal je even gaan vertellen hoe het is gebeurd De PTT die heeft dat zenden nog nooit goed gebeurd ze kwamen op een zaterdag al om een uur of elf. Ze zeiden, breek je af en ik zei, doe het zelf. Ze namen alles mee, ik wist niet eens die man zijn naam. Ik zei, pas op als jij straks voor de rechter komt te staan. Ik ging naar de politie, vroeg om een proces voor bouw. Want mijn zender is gestolen en dat is toch niet normaal. Ik wil zo graag subsidie voor mijn zender. Dus ging ik bij ons naar het gemeentehuis. Ik klopte op de deur en zei ik ben er. Ik hoorde niets, er was dus niemand thuis. Stak een vrouw haar hoofd daar om het boekje. Ik wil geld voor mijn creativiteit. Net als zo'n schilderkliedert op zo'n doekje. Geef mij maar duizend piek, dan ben je een beste meid. Op het bureau van de politie. Zij doen een agent, meneer het wetboek is bij u zeker onbekend. Zenden is verboden, het was voor u de laatste keer. Dat ding is niet gestolen, u krijgt dat ding niet weer. Maar ik zei als eerlijk burger die zich altijd goed gedroeg. Als ik nu eens om subsidie voor mijn zender vroeg De gemeente heeft geld zat, want ik betaal een maandelijks huur Dus op rekening van hen een nieuwe zender in de schuur Ik wil zo graag subsidie voor mijn zender Dus ging ik bij ons naar het gemeentehuis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 Geef mij maar duizend piek, dan ben je een beste meid.